De Spaanse premier Zapatero heeft de verklaring van de Baschische afscheidingsbeweging ETA, een overwinning voor de democratie, de wet en de reden genoemd. De ETA maakte gisteren bekend definitief voor de gewapende strijd te staken. De beweging wil nu een dialoog over de toekomst van Baskenland. Spanje en Frankrijk hebben altijd gezegd dat vanaf onafhankelijkheid geen sprake kan zijn.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 In de Randstad staat op de A16 richting Rotterdam voor het Drecht 2 twee kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstoken afgesloten. En ook afgesloten is de A27 Utrecht richting Almere bij Almere Hout. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar staat inmiddels twee kilometer file. Op de N57 richting Rotterdam staat voor de aansluiting met de A15 een file van drie kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Do you remember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 We were fine and dandy